Dit is Ember Brandsen met het NOS Journaal. Brussel binnengedrongen. Ze kwamen voorbij het eerste beveiligingspoortje en staan nu rustig in de hal. De Koerden willen steun voor de strijd tegen IS in Noord-Irak en Syrië. Gisteravond drongen een grote groep Koerden het gebouw van de Tweede Kamer binnen. Ze gingen later weer weg. Vanochtend was er een gesprek tussen actievoerders en Kamerleden. Er zijn geen toezeggingen voor militair ingrijpen in Syrië. De Nobelprijs voor Natuurkunde is toegekend aan drie Japanners die de LED-lamp hebben uitgevonden. De Zweedse Academie van Wetenschappen zegt dat de drie Japanse natuurkundigen hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van een energiezuinige en duurzame lichtbron. De LED-technologie wordt bijna overal gebruikt. De politie heeft een Amsterdammer van 26 opgepakt voor een liquidatie in juli. Het slachtoffer was een man van 30, maar werd waarschijnlijk voor iemand anders aangezien. Vorige maand zei de Amsterdamse politie al dat het slachtoffer geen bekende van de politie was en dat hij ook met niemand een conflict had. Hij werd in zijn auto doodgeschoten. Voorzitter Heerts van de FNV vindt het een goed plan om van 5 mei een jaarlijkse vrije dag te maken. Hij reageert daarmee op de oproep van het Nationaal Comité 4 en 5 mei om van Bevrijdingsdag elk jaar een vrije dag te maken voor iedereen. Werkgeversverbond VNO-NCW voelt er niets voor. Meer vrije dagen is niet goed voor de economie, zeggen de werkgevers. In België moeten 6000 vrij nieuwe politiepistolen terug naar de fabrikant omdat ze onbetrouwbaar zijn. Volgens Belgische media is er een probleem met de slagpin. Daardoor worden kogels soms niet afgevuurd. De Belgische politie heeft in totaal 8000 van deze pistolen van fabrikant Smith Wesson. En die zou inmiddels hebben erkend dat het wapen een productiefout heeft. Het weer bewolkt en buien met kans op onweer en zware windstoten. Het wordt een graad of 16. Morgen eerst zon, later weer buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de AWB. In de Randstad staat file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Beverwijk twee kilometer door een ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht, daar lagen wat takken op de weg bij Harmelen. De takken zijn weg, er staat nog wel een file van twee kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah! is zin in ZFM. Met nu ZFM luncht. een ja. <ATtoon> met 40.000 kilo melkquotum. Zo'n kennismaking met een meisje van minstens 20.000 kilo melkquotum. <thatom> Verder omschrijving van mezelf, voetbalknie, wandelnier.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 Een erectiehart van Apeldoorn tot Arnhem. In Arnhem ben ik uit de trein gestart. En nam mijn taxi terug naar mijn hotel in Apeldoorn. Waar was je al die tijd, zei ze? Eerst heb je eerst. eerst, eerst, hapje, eerst. Halverwege de maaltijd zei ze: Jij lijkt mij het type van een schaaster." Maar dat heb je goed geraden. Klopt. Elsterentochtschaaster. Oh, ik weet nog wel goed zeggen. De toch van 85. En dat was me toch een makkie zeg. Nou, kom nou toch, de Elsterentocht van 85. Ik schonk mezelf een kop koffie in. Ik reed de toch, nam een slok van mijn koffie, de bek verbrand. <lacht> Ze vroeg als ze mijn kamer mocht zien. Eerst, eerst, eerst, eerst, eerst, eerst, eerst, eerst, eerst, een kop koffie. En vroeg de ober, wilt u nog iets nagebruiken? Mijn, mijn oude handicap kwam weer terug en zei, ober, ober, ober ik wil graag één kop kop, kop, kop, kop, kop, koffie. De ober dacht geestig te wezen en zei, Eén kop koffie. Ik dacht, machtig.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 Eerst naar het toilet. Alweer, ja, maar dunt, ik heb vijf koffie op. <lacht> ik stond er op het toilet, ik dacht, dat ga maar veel te snel, Dan gaan we allemaal veel te snel. Oh, ik moet nog even bijvermelden: de koffie kregen we geserveerd in servies van en Boch. Dat is verdompt, chic servies. Dan moet je met de pink omhoog gebruiken. Ik stond daar op het toilet en ik zag dat de wc-pot, ook van en Boch was. Maar... <lacht> dus ik gelijk de pink omhoog.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 Ja, hoor, zei ze, ik zie het uitstekend. Mag ik dan op jouw plek zitten? Ja, ik dacht, nee, heb ik klap voor mijn kop, kan ik blijven. Meneer, hoor, ze woont nog steeds met mij mee naar huis. Oké, okay, wij gelijk na de hoofdfilm namen huis. Het grote wonder drong nu pas in een volle glorie tot me door. Het was voor empel onvermijdelijk geworden. Wij zouden samen gezellig klassenbest. Barry Manilow die gaat mij helpen. Met het volgende liedje: Cherish. Cherish is the word I use to describe. I wish that I had told you. You don't know how many times I wish that I could hold you. You don't know how many times I wish that I could mold you into someone who could cherish me as much as I cherish you.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 Kent van die Association luisteraars. Maar dit keer prachtig vertolkt door uh, Barry Manilow. Muziek wat ik telkens weer kan draaien. En dit is een hele mooie versie van een Telkens Weer. Wordt gezongen door Karin Bloemen samen met Wilk Alberti. Mooi uh, gedig gedigitaliseerde, zo moet ik het zeggen, opname. Luister maar. Geleurd buiten in de kou, maar telkens weer denk ik.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 We'll hey. Weer maken wij hier bij ZFM Zandvoort uh, dat zalige lunchprogramma voor u. Toch dol, dat doen we toch samen? Ja, ja. Hey, dat was mijn collega, dat kan ik nou zeggen. <laughs> ja, uh, ik weet niet of je het al op de radio hebt verteld, maar, maar hoe, nee. hoe waren jouw bevindingen bij, bij uh, uh, de Jantjes? Want daar ja je mensen, want, want niet iedereen weet dat natuurlijk. Nou, er ik, uh, ik uh, de, de werden figuranten gevraagd, twee een mannelijke en een vrouwelijke om mee te spelen... met de Jantjes in de stad Schouwburg op 3 oktober. In Haarlem, hè? En ik, ja, in Haarlem. Ja. En ik denk, nou ja, wat kan me gebeuren? Ik heb gesolliciteerd en laat ik nou geselecteerd zijn. Dus ik, ja, Het was 3 oktober, dus ik heb het inmiddels achter de rug. En ja. het was een fantastische ervaring. Ja. Het was en zo leuk. Ik draaide net Willeke, maar ja. jij, jij hebt haar uh, omheld. Zag ik je op een foto. Ja, dat klopt, dat klopt, ja. Wat Ja, hele lieve vrouw, joh. Ja, mag ik jou. Heel, heel klein prulletje is het ook. <laughs> ja. <laughs> Ma mag ik jouw handtekening zo? Dat ik, dat ik ja, even, ja. Dat we even achter de coulisse gaan dat ik jij. Dat dus jij zal gewoon... ik een uh, foto uh, uitdraaien dat ja. ik achter die schuif zit waar ja. jij nu zit? Want ja. daar heb ik een foto van gekregen. Ja, laat, van Ruud. Mij, laat mij dan maar schuiven. Dan komt ja, op, ja, ik laat jou wel schuiven. Nee, ja. je krijgt straks mijn handtekening mop Helemaal ja. gezellig. Nou, luisteraars, uh, ik kan het me bijna niet voorstellen, want het is al, al tien voor half twee geweest, uh, dat u niet gelunst heeft. Uh, maar mocht u nog moeten lunchen, dol, dan wensen wij de mensen Smakelijk natuurlijk. Ja, uh, makkelijk eten. Zo is dat. En een goede bekomst als het er al in zit. Als de pistoletjes al gezakt zijn. He? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Weil nur die liebe zelt, als nu de liefde alleen maar het dat ga ik uh, draaien voor alle Duitse gasten hier in zandwoord. Die Olsen, die Olsen Brothers. In Englisch uh, heißt es Fly on the Wings of Love. In der Sommernacht, wenn der Mond erwacht, fühle ich deine Liebe. Diese Nacht wird heiß.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 We both Wilson Brothers met uh, waar die liefde telt, als uh, de liefde alleen maar telt op de wereld, dan zouden we het zou het een heel andere wereld zijn, zou het er een stuk beter uitzien. Straks om half twee gaat Dolly ons weer bijpraten... als dus het gaat om het regionale nieuws, de weerberichten niet te vergeten natuurlijk. En ik ga u even informeren uh, uh, over het feit dat ik uh, morgen op vakantie ga... een weekje maar hoor, maar toch, naar het uh, zonnige zuiden, naar Spanje... en uh, dat betekent dat ik aankomende donderdag uh, het programma... tussen App en vloed uh, zal moeten missen. En dat ik ook bovendien... Uh, wat, wil je wat zeggen, Dol? Uh, ja, ja, nou ja, ik, ik denk dat doet hij goed. Want ik, ik begin hier helemaal koude vingers te krijgen. De mensen, de temperatuur gaat echt naar beneden. Ja. Dus ja, dan gaat, uh, krijgt Charles de Kriebels, dan gaat hij uitvliegen, naar dan het zuiden. Aan. Ja, precies. Ja. En ik, ik heb, uh, vanmorgen heb ik de, de vrienden waar ik, uh, waar ik uh, mijn, ga? mijn onderkomen zoek uh, ja? de komende week. Uh, heb ik al uh, horen vertellen, of, of lezen. Uh, ja? Ik heb het gelezen, want uh, ja. uh, we waren op Facebook. Uh, dat de temperaturen daar uh, ideaal zijn. Oh uh, man, wat heerlijk. Ja. Uh, ja, bijna 30 graden wordt voorspeld deze week. Dus, Hé, uh... hey, maar dan ben je de volgende week dinsdag dus waarschijnlijk niet. Nee, dat, nou, ik ben er wel, maar niet hier. Nee, dat <laughs> bedoel ik toch ook, ik, ik, ho ik hoop ja. dat ik er nog ben dan. Ja, wel in de wereld, maar niet op deze plek. Precies. Nee, maar, dus uh... dan zullen we volgende week waarschijnlijk wel Maurice en Dolly krijgen. Zo is dat. Ja. Hé, <laughs> hey, holly! Na die mooie, warme reis tot zonnige Spanje... Straks Alleen maar leus met broodjes kroketten. Bij Spaanse vino en gitaarmuziek. Beleef ik steeds weer achter romantiek. E Rumatiek van dansen en muziek. Ja, zitten tafels maar aan de kant hoor, in de stoelen. Want uh, een pan van de esse, dan kan je gewoon lekker eventjes uh, je brood laten zakken, zo is het toch. Ik ga morgen toch naar Spanje ze dus ben je van mij ook af. Dus... Allemaal, yeah. Het nieuws bij CRM Zandvoort, wetenswaardigheden uit de regio met Dolly ten Birk. Ja, dames en heren, het regionale nieuws dus van 7 oktober. Vannacht is er een ongeluk gebeurd op de spoorwegovergang aan de Sofiaweg. Rond middernacht werden diverse hulpdiensten ingeschakeld met de melding Letzing, letsel, aanrijding, persoon. Over de toedrag kon de politie nog niet zeggen en ook niet of het gaat om suïcide of een ongeval. De spoorwegovergang is na de aanrijding een lange tijd gesloten geweest. Gisteren om tien over half drie gingen de piepers voor de bemanning van de KNRM Zandvoort. De melding gaf tuigageproblemen. Zodra de bemanning de strandafgang afgelopen is zagen ze de boot al... en kon er dus direct koers worden gezet richting de boot met problemen. Ter plaatse bleken te gaan om een opblaasbare katamaran met één persoon aan boord. De mast was gebroken en door het draaien van de wind naar het oosten kon de boot niet meer terugkomen. De persoon werd samen met de losse onderdelen, zoals het zeil, etc., aan boord geplaatst. En de katamaran werd langzij genomen en er werd koers gezet richting het strand. En vlak onder de kant gingen twee opstappers overboord en zwommen de katamaran naar de kant waar de walploeg en de reddingsbrigade al klaar stonden om te helpen. Op het het in Haarlem was een groep met jongeren gisteren aan het voetballen. Een ander groepje met vier jongens kwam erbij en wilde graag meedoen. Tijdens het voetballen ontstond er een ruzie waarbij de 13-jarige verdachte... een als vuurwapen uitziend voorwerp uit zijn schoudertjes pakte... en deze richtte op het slachtoffer. Hij zei tegen het slachtoffer dat hij zou schieten. Vervolgens liepen de vier jongens weg... Aan de hand van het signalement hebben agenten de Haarlem aan kunnen houden op de Linschotenstraat... en de verdachte had een metaal balletjespistool bij zich. Morgen zal volgens diverse bronnen het tuincentrum Velsenbroek failliet worden verklaard. Ook het Haarlems Dagblad denkt dat dat, dat morgen dat er een doek zal vallen voor Groenrijk. Erg jammer, want dit bijzondere complex trok wel de aandacht op de provinciale weg... Het is gebouwd volgens een bepaald natuurconcept wat de familie van Duin, die deze vestiging runde, in de tijd zo aansprak. In januari 2012 ging ook al een andere vestiging van Groenrijk failliet in Steenwijk. Morgen zal bekend zijn of de vestiging Velsebroek volgt. In het ziekenhuis liggen is in geen enkel op zich leuk. Je maakt je zorgen over de komende operatie, het eten is vaak niet erg lekker of het is er te warm. Bekende verhalen. Maar het geeft op zijn minst een goed gevoel om te weten dat je in goede handen bent. Een geruststellende gedachte. En waarom vertel ik dit nou? Nou, Het Kennemer Gasthuis Haarlem staat op de vierde plaats in de AD-ziekenhuis top 100... En dat is natuurlijk een prima positie. Zeker omdat het Kennermer Gasthuis vorig jaar nog op de 41ste plek terug te vinden was. Dus een behoorlijke stijging in de hitparade, zullen we maar zeggen. Vooral op het gebied van borstkankeroperaties en het plaatsen van pacemakers... scoort het ziekenhuis bovengemiddeld. Een klein minpuntje. De screening op ondervoeding kan nog wat beter. Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht staat helemaal bovenaan. Net als vorig jaar. En één ding weten we nu al zeker, het Kennemer-gasthuis zal komend jaar niet langer in de top 100 kunnen staan. Want dan valt die eer hopelijk ten deel aan het Spaarne-gasthuis. Morgen woensdag 8 oktober organiseert de gemeente Zandvoort een informatiemarkt over de veranderingen in het sociaal domein. Het doel van de markt is inwoners te informeren over de veranderingen die vanaf januari 2015 plaatsvinden in de WMO, jeugdzorg en de participatiewet. Ook wordt uitgelegd hoe de toegang tot ondersteuning en zorg via de gemeente wordt georganiseerd. Verschillende organisaties zijn op de markt aanwezig voor het beantwoorden van vragen van inwoners en rond drie uur opent wethouder Gert-Jan Bluis officieel de markt. Dus morgen, woensdag 8 oktober van drie uur s middags tot half acht avonds, kunt u inlopen bij Vlemingstraat 55 Zandvoort-Noord op locatie Pluspunt. En er is koffie, thee en iets lekkers. Tot zover het regionale nieuws. Het weerbericht met Dolly Tempiri. Ja mensen, vanmiddag hebben we te maken met heftige buien. De buien kunnen vergezeld gaan van onweer en zware windstoten... met uitschieters tussen 80 en 90 km per uur. De reguliere wind ruimend naar zuidwest... trekt aan tot vrij krachtig en zelfs krachtig. Langs de kust komt een harde tot stormachtige wind te staan. De maximumtemperatuur komt uit op 15 tot 16 graden. De komende nacht komt er minder wind, zijn er geen buien... en in opklaringsgebieden liggen de minima onder 10 graden. Woensdag is er vrij veel bewolking en kans op enkele buien. De temperatuur stijgt naar 17 graden... en de naar zuid tot zuidoost krimpende wind is matig en aan zee vrij krachtig. En dit was dan het weerbericht. Marius van Buringen, hij luistert mee in het verre Spanje en voor hem heb ik een speciale boodschap, het gaat over hoe ik mijn ontbijt wil. Hè? How do you like your eggs in the like Niet hard gekookt, Marius, Niet hard gekookt. I'm satisfied as long as I get my kiss.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 Just as long as I get my kid Ja, als ik mijn kusje maar krijg van uh, mijn lieve Yvonne, dan, dan is het goed. Dan, dan, uh, dan uh, zag ik ook de eitjes ook altijd lekker natuurlijk, maar het maakt me allemaal niks uit hoor Marius. Uh, uh, uh, ik wil wel uh, uh, vijf sterren kwaliteit natuurlijk, dat, dat snap je natuurlijk wel. <laughs> dat, dat spreekt voor zich. Maar goed, ik geloof niet in wonderen en dat doet Colin Blensen ook niet. I don't believe in miracles. Blundstone, u kent hem natuurlijk van de Allen Parsons Project, maar ook uh, van uh, Olden Wise. Nou ja, dat is uh, ook van de Allen Parsons. Allen Parsons, zo moet ik het zeggen. Project. En uh, ja, Colin Blundstone natuurlijk uit de zombies. Hè. <lacht> Dit is uh, George van der Pannen. Nee, dat is George van der Pannen niet, verdorie. Heb ik een hele verkeerde George van de pannen? Ik zit met pannen hier, luisteraars. Dat, dat heeft u inmiddels begrepen. Ik wilde namelijk, zeg maar dat het niet zo is, wilde ik voor u draaien. En dan hoop ik maar dat ik hem nou wel goed heb. Kom op, George. Hij wil niet, George wil gewoon niet. Ah, zie ik... me. Daar komt hij aan, daar komt hij aan.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 Waar is? Ga je mee vanavond naar ons lievelingsrestaurant, een tafel voor twee. Ik heb gebeld, ze weten ervan en.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 Nancy Sinatra met Frank hadden daar een grote hit mee. Maar ook Robin, Robbie Williams met Nicole Kidman. Me. Something stupid. Hartstikke stom liedje natuurlijk. Hoor. Nee hoor, ik vind het heel gezellig. Ik hoop u ook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 it's just a line to you. For me it's true. And we'll never seems so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make a meaning come true. And then I think I'll wait until the evening gets late and I'm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 Ja, we gaan het hebben over een andere zaterdagnacht. Dat doen we samen met Treintje Oosterhuis. En Saturday Night. Kan het verschrikkelijk snel gaan. Die twee uur zijn zo voorbij, Dolly. En heb jij nog nieuws te melden op het laatst van de schreden? Nee, gelukkig niet. Alles is lekker rustig in Zandvoort. Oké. Ja, behalve de storm dan, hè? Ja. Ja. waait het weer, jongens. Windstoten, hè? Ja, ja, ja. Zomers dan zie je op het strand zie je andere stoten. Maar nu, ja, ja, in de herfst alleen maar windstoten. Zo oh, nee. ja. Ja. zelend, hè? Ja. Dus je hebt niks meer, niks meer te melden voor ons? Je zegt van, nee, nou, ik... uh, alleen namens alle luisteraars en mij, Charlotte, een heel fijne vakantie. Ga er oh, lekker van genieten. dat vind ik nou weer hartstikke lief van je. Dank je wel. We zullen je allemaal missen. Donderdag. Als kiespijn. Dinsdag. <laughs> donderdag. Maar dan ben je er weer. Dan ben ik er weer. Zo ja. is het. Nou... Goodbye to Love, dat is van de Karp, Maar Die ga ik niet draaien. Nee, ik ga een vrolijke draaien van de Ja, Karp. wel, ja. Om het af te sluiten, luisteraars. Uh, allemaal een uh, hele genoegelijke dinsdag nog toe gewenst. Dank voor het luisteren. En ik en... ben er dus uh, over veertien dagen weer. Maar volgende week dinsdag, nee, morgen alweer. Uh, Soms voor het lunch, toch? Ja, natuurlijk. Iedere dag, iedere middag tussen twaalf en twee uur. Met collega Ruud Jansen, Pierik, Angela Koning en... Uh, Maurice Mulder. Zo is dat. Helemaal ja. goed. Tot gauw weer! Tot gauw, tot doeg. doeg.